Dit is Jeroen Tjepkema met het NOS Journaal. Bij twee winkelcentra in de Turkse stad Istanbul zijn vanochtend bommen gevonden. De Turkse media melden dat de politie twee bommen onschadelijk heeft gemaakt. Verder vond de politie munitie van luchtafweer geschud bij een bushalte. De laatste tijd zijn in Turkije in korte tijd twee aanslagen gepleegd, onder meer op een politiebureau. Het is nog onduidelijk wie er verantwoordelijk is. De Franse minister van binnenlandse Zaken, Casneuve, roept op tot uiterste waakzaamheid. Na spoedberaad vanochtend met president Hollande zei hij dat de regering nog eens honderden manschappen inzet om de dreiging van moslimterreur het hoofd te bieden. Enkele duizenden politieagenten en ordertroepen zijn de afgelopen dagen al ingezet. Ze opereren vooral in Parijs, een omgeving waar de afgelopen dagen bij terreuracties 20 doden vielen. Morgen is er in de Franse hoofdstad een stille tocht, als eerbetoon aan de slachtoffers. De Nederlandse aardoliemaatschappij is er niet blij mee dat er een belangrijk rapport van de Onderzoeksraad voor Veiligheid voortijdig is uitgelekt. In een persbericht naar de media wijst de nam nou erop dat het strafbaar is al informatie te delen uit het rapport. Het rapport van de Onderzoeksraad is nog niet openbaar, maar al wel ingezien door de NOS en RTV Noord. Uit het rapport blijkt dat er tot 2013 geen rekening werd gehouden met de veiligheid en dat er alleen werd gekeken naar de opbrengsten van het gas. De harde wind veroorzaakt in grote delen van het land overlast. Hier en daar rukt de brand weer uit voor stormschade. In Wildevank in Groningen waaide een dak van een huis. In Amsterdam is een veiligheidsnet over de overkapping van het busstation achter het centraal station geraakt. Bij Andijk in Noord-Holland braken wieken van een windmolen af. En Schiphol kampt met vertragingen. Door de harde wind zijn de waterstanden aan de kust hoger dan normaal. En daarom gaat de Hollandse ijselkering dicht tot en met zondagochtend. In het noordelijk kustgebied worden de hoogste standen komende nachts verwacht. Het weer, het is dus onstuimig. Langs de noordkust kan het even stormen. Verder is het bewolkt en een intensieve buienlijn trekt zuid waar, over het land. Na het passeren van deze lijn draait de wind naar het westen tot noordwesten en neemt iets af. Temperatuur daalt van 11 naar 7 graden. Dit was het NOS Journaal. ZFM, Verkeersupdate. Verkeersupdate. Dit is ons waan bij de ANUB. Er staan op dit moment geen files en er zijn ook geen snelheidscontroles aangekondigd. Tot zover de verkeersinformatie.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 In de Korverhal, en het eerste uur is het niet gelukt verbinding met hem te krijgen. Het zal wel te lawaaiig zijn in de, in de sporthal wellicht. Maar goed, dat blijven we voor u proberen. En het grote nieuws, de Beatles komen naar Zandvoort. Ja, ja. ja het is ongelooflijk. Het oh, is niet te geloven, de Beatles komen naar Zandvoort.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 de single van Milky Chance. Zodanig nou, zo dadelijk gaan we met uh, Ruud Janssen uh, contact opnemen... want het is werkelijk ongelooflijk. De Beatles komen naar Zalvoort. En Ruud als Beatle fan die weet daar alles van. Zo dadelijk meer daarover na nou, deze van Aha... Het nog altijd de grootste is van uh, deze groep, Ah de On Me. Het is inmiddels uh, kwart over drie, zullen we contact op gaan nemen met onze eigen Beatle, Ruud Janssen. Goedemiddag Ruud. Ja, goedemiddag. Goedemiddag, welkom in de uitzending bij uh, CFM. U weet hoe het werkt? Uh, nee, hoe gaat dat? Hoe gaat dat? <laughs> uh, nou, u bent nu live in de uitzending. U bent nu live in de uitzending. <laughs> oh, dan word ik ineens zenuwachtig. Collega Ruud Janssen van uh, CFM Luns, nogmaals goedemiddag.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 Huh? Het begint om negen uur s'avonds, maar uh, even Beatles, uh, uh, uh, de Beatles. Hoe lang bestaat die coverband al, uh, Ruud? Die bestaat al sinds 1990. Ben je al zo oud? <tied> uh, ja. <grijg> maar ja, de, in 1990 had ik met een collega uh, gitarist van mij... Uh, die, we speelden allebei in verschillende bands, maar we kwamen elkaar een keer tegen en... ja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 nou, dat vond ik wel een goede naam. Het is een beetje, een beetje in de stijl, hè. Beat en dan After Beat en dan nou, After Beatles. Dus nou, zo is het gekomen. Hé, hey, wat leuk Ruud, want heb je dit jaar nog een jubileum erbij dus? Eh, uh, ja. Ja, dat was je even vergeten, hè. Ja. <laughs> 25 jaar After Beatles. Ja. 25 jaar After... Ja, inderdaad. Nou, ik zeg, ja, dat had ik me nog niet eens gerealiseerd, maar dat is inderdaad zo. 25 jaar After Beatles. Dat klopt van ongeveer. En, uit welke, en uh, persoon, uh, ja. uit welke persoon bestaat het en uh, wie, wie speelt nou, op wat? Het, op dit moment is het gewoon dat je Jans bent, zeg maar. Dus gewoon uh, Charles Duyf op dums. Uh, Paul Bakker op gitaar. Kees van der Laas op basgitaar. En ikzelf toetsen en uh, rhythm gitaar. Oké, okay, en uh, ja. hoezo, hoezo kwam je het idee om bij Lal en Hardy uh, op te gaan treden?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 start to make it better. Hey you, don't be afraid.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 It goes to show you never will know what life's about, what life's about. Nothing here Wat een hits weer bij CFM! de Raccoon en Brick by Brick. En daarmee is het uh, half vier geworden tijd voor de evenementagenda. Albert Jo zei het uh, aan het begin van het programma al... weer heel veel te doen in Zandvoort de komende dagen. Ja, het gaat gewoon door. Op een gegeven moment denk je van... nou ja, het zal in uh, januari wel wat, wat rustiger zijn qua evenementen. Money. Maar nee. Als je, maar als je goed zoekt en uh, goed kijkt... En, uh, dan uh, zijn er nog genoeg dingen te doen in en rondom Zandvoort. Uh, die evenementen die uw aandacht verdienen. Allereerst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 Dan uh, beginnen ook de voorrondes weer voor het schoolkampioenschap en dan hebben we het over uh, Café Koper aan het Kerkplein nummer 6. De datum is 17 januari, half negen s avonds.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 Alles in de gaten houden en zo, want we uh, ja, moeten ook weer, uh, we hebben hier twaalf bekers gehaald bijvoorbeeld. Want elke ploeg krijgt een beker uh, na afloop. En dus is natuurlijk de eerste krijgt de grootste en de laatste krijgt de kleinste, maar dat geeft niet. Ze vinden het geweldig. Er staan er hier ook voor me nog twee prachtige bokalen moet ik het eigenlijk noemen, uh, van de Sportraad. Dat is voor de sportiviteitsprijs. En de grote wisselbeker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 ja, eigenlijk, ja, zal ik zeggen, minder spannend. Maar toch nog spannend genoeg. Want normaal gesproken was het altijd de School die getraind werd door Jack Kok. Die heeft hij ook dit jaar gedaan. En ja, die wilde de jongens mooi baas van laten spelen. En het is wel heel moeilijk voor ongetrainde jongens. Dus die is al ergens in oktober gaan trainen met die gastjes. Maar ja, die kreeg de eerste wedstrijd kreeg hij al met 12-18 klop van de School zo kan het, van de, van de Nikobanschool, zo kan het dus ook gebeuren. En ook bij de, bij de jongens, geweldige wedstrijd, goede mentaliteit, euh, niks, gooien, slingeren of duwen, weet ik van wat. Allemaal goed, perfect gedaan. En uh, we zijn blij, blij dat het uh, bijna weer erop zit, want het is toch altijd weer een hele ruk vanaf uh, de tien uur. En uh, ja, toch wel een herrie eigenlijk. Ja, hoe is uh, de sfeer daar uh, in de Corval, uh, Joop? Het is altijd geweldig. Ja, ja altijd gezellig. Toch, ja. ja. Ja, dat is echt grandioos. Uh, uh, die kinderen lopen te spelen, de ouders zitten te kijken, opa's en oma's zitten te kijken. Ze geven goed bedoelde, maar niet altijd beste adviezen. <lacht> dat, dat krijg je dus ook. En ja, en, en, en altijd weer is er iemand die opstaat van... Uh, meneer, die stand die klopt niet hoor. <lacht> dat, dat, ja, dat, maar dat... dat... Dat, daar kunnen wij niks aan doen. Een scheidsrechter die constateert een fout. Die bal gaat er wel in, maar die heeft een fout geconstateerd. Die fluit af. Het doelpunt telt niet. Maar aan de kant zitten een paar knulletjes of meisjes. Die willen dan die score bijtellen. En die vergeten die score weer af te halen. Ja, dus, dan krijg je gedonderd. Ja, ja. <laughs> ja, dat is onherroepelijk. Dat, dat, dat, maar in principe maakt het ook niet zoveel uit. Maar als je dan van een, een knul van twee turven hoog een grote mond krijgt, dat is niet goed.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 It the. Muziek. Deze van Mr. Probst en niet zomaar de versie, nee... de versie van Robin Schultz, Jordan Waves. Ja, vanavond zou er een optreden plaatsvinden in Café Neuf... van de Van Kessel Band. Maar daar heb je een mededeling over, albert -Jan. Ja, diegene die gepland hadden om naar de New Year's Party te gaan vanavond... zoals gezegd in Café Neuf, die moeten we helaas teleurstellen... want de band Van Kessel zou daar optreden... maar meneer Van Kessel heeft stemproblemen. Dus dat gaat niet door.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 ...om daarbij te zijn, Albert-Jan. Hoor je dat? Heerlijk, hè? Maar goed. De, van Kesselbeest, maar helaas, vanavond het optreden gaat niet door... ...maar van afstel komt geen uitstel. Nee, van uitstel komt ja, geen uitstel. Ja, zoiets. Dat was het. Ja. Ja. Dus was. Uh, nee, dat uh, optreden komt zeker nog een keer uh, goed in uh, Café Neuf hier in Zandvoort. En mocht uh, Patrick van Kessel op dit moment luisteren naar CFM... ...Patrick van Harte bedankt en we hopen je snel weer te horen, hè? Daar gaat het om.